Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 21, opgenomen op 7 februari 2012. leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Het is 7 februari 2012 en we zijn alweer bij aflevering 21. Ook voor deze aflevering ben ik weer verbonden met mijn beste vriend uit Italië, Martijn. Ben je daar? Goedemorgen Sam, ik ben er weer helemaal bij. Helemaal bij, helemaal net wakker. Ik ben uh, ja, net wakker. Ik had er wakker een, st een stuk vroeger gezet, maar het heeft niet mogen baten... want ik ben uh, de hele nacht wakker gehouden door onze lieve pup. Ha, gelukkig noem je hem nog lief. Ja, het is ook een hele lieve hond overdag. S'nachts <laughs> is het een, een duivel S'nachts is het verschrikkelijk De beest wil al alleen maar aandacht Maar dat komt omdat ik hem uh, te veel verwend heb De eerste dagen Toen mocht hij op de slaapkamer Nou wilde hij niet anders meer Altijd pech ja. Zou wel weer loslopen Precies, komt goed hoe is met jou? Ja, prima. Prima, koud. We hebben dit, uh, deze week sneeuw en, uh, en, en, en vriestemperaturen volgehouden, zeg maar. We, van de week dat we elkaar spraken op de vorige aflevering, we begonnen het al te vriezen. Mm -hmm. uh, toen is er vrijdag is er een uh, oh, het zijn 10, 15 centimeter sneeuw gevallen. en uh, Het is, was net een half uurtje geleden of zo, was het nog min 12. Dus, uh, maar er ligt nog sneeuw. Ja, er ligt nog sneeuw. En, uh, dus dus er gaan ook al geruchten over in stedentocht. nog oh, spannend. Ik ga heen hoor. Ja. Je gaat meedoen? Nee, dat nee, kan, kan helemaal niet, hè? Dat weet ik niet. Ja, je moet, uh, moet jarenlang lid zijn. En dan moet je nog ingelood worden in alles. En daarbij, uh, ik hou sowieso geen 200 kilometer uh, lopen voor, laat staan schaatsen. Maar. Uh... En het is natuurlijk leuk om een keer meegemaakt te hebben om te gaan kijken als hij komt. Ik bedoel, de laatste keer was hij in uh, 97 en daarvoor 86, 85, daarvoor 63 of zo. Dus ik, ja, dus ik, ik bedoel. Ik, ik kan het me één keer herinneren dat ik het op televisie gezien heb en dan zal er wel een 97 geweest zijn. Of? Ja, het was dat Erik Hulsobos zou winnen en toen won nog al Henk Aden. Henk ja, dat ja, was Dat was zijn liedje Hulsobos. Hulsobos. <laughs> Hoi. Uh, maar, uh, nou ja, goed. Ik bedoel, dat is net als een keer één keer koninginnendag in ieder geval meegemaakt heb in Amsterdam. Ja. Uh, dat zijn van die dingen die er een beetje bij horen wat mij betreft. Net zoals dat je één keer in uh, Oeteldonk moet zijn met carnaval. Uh, dat zijn een beetje de, de Nederlandse dingen die ik meegemaakt wil hebben. Daar heb ik gelukkig zeven jaar in Amsterdam gewoond. Dus dat uh, kan ik uh, van het lijst strepen. Carnaval heb ik gedaan. Maar ik heb nog nooit uh, de Elfstedentocht in het echt meegemaakt. Nou, dat en het zo... lijkt me zo mooi om, om, om juist die mindere helden voorbij te zien fietsen. Weet je wel? Of schaatsen ja. die al helemaal kapot zijn op de helft. En uh, liever dood willen dan verder schaatsen en toch verder schaatsen. En dat hm. zijn toch wel de, de basen. Mooi. Maar vries het bij jullie ook al? Ja, het vriest hier aardig. Alleen ik zit natuurlijk aan de kust. Dus, dus hier sneeuwt het niet heel erg snel. Het heeft een keer eh, gemiezerd, ge, ge, genatte sneeuwd. Genatte sneeuwt. Nice. <laughs> en, maar als je hier 10 eh, kilometer land inwaarts gaat, dan uh, ligt er ook gewoon sneeuw. Nice. Kan je ook ergens skiën bij jou in de buurt? Ja, er zijn in de bergen om de hoek tussen Aanstekens En dan kun je skiën. Ja. Hoe lang, Hoe lang uh, moet je rijden dan? Een half uurtje. Nou, oh, hallo jaloers jongen. Maar ik hou niet van skiers, dus ja. ik oh, ben hoor, <laughs> hey, uh, is er ook nog wat uh, gebeurd in tablets nieuws? Nou, tablets -nieuws. ik zeg het wel vaker, uh, denk ik, maar er is weer weinig <laughs> gebeurd. Um... <laughs> Dat klinkt heel slecht. Nou, laten we zo zeggen: er is weinig gebeurd op het gebied van nieuwe tablets, want daar, he <coughs> daar hebben we het natuurlijk vaak over. Op het gebied van uh, nieuwe tablets, daar pakken we altijd groots mee uit. Maar het is nu een beetje stil, want er zijn een aantal nieuwe tablets gepresenteerd tijdens de 6. En we zitten nu in die periode tussen de 6 en de MWC in Barcelona eind deze maand. En dan is het altijd een beetje stil. Dus we moeten we even afwachten okay. van wat, wat gaat er gebeuren. Dus we hebben nu wat, wat, wat interessante nieuwtjes, maar dat zijn meer updates of software gerelateerde dingetjes. Niet echt heel bijzonder. Nou, zullen we eerst maar eens naar jouw reel luisteren van deze week. Yes. Komt-ie dan. Een overzicht van het belangrijkste nieuws van afgelopen week op tabletsmagazine.nl. Asus Padfone krijgt nieuw design en andere processor. Javik lanceert eerste Android 4.0 budget tablet. Samsung GTP3100 en GTP5100 tabletcodenamen uitgelekt. Android App Player voor Blackberry Playbook verschijnt deze maand. Prototype iPad 3 toont quad-core processor en LTE-ondersteuning. Windows 8 ARM tablets krijgen toch wellicht desktop interface. Nieuwe Asus iPad e Transformer TF300T tablet duikt op in China. Winkelketen Clove legt verkopen Asus iPad e Transformer Prime stil. Wellicht de uh, eerste beelden van de Samsung High res 11,6 inch tablet opgedoken. En wat is het verschil tussen een capacitief en een resistief display? Zo. Had je gehoord dat ik probeerde te timen met de... Dat je zei dat uh, Windows 8 ARM tablets misschien toch wel weer een desktop interface krijgen? Ja, dat, uh, nee, dat hoorde ik niet, dat je probeerde te timen. Nee, ja, Dat was ook niet echt gelukt hoor. Nee, maar dat, dat was inderdaad wel een van de interessante dingen. Er is wel meer over Windows 8 opgedoken, maar de, niet allemaal heel uh, spannend. Dit vond ik wel interessant, was van The Verge. Die hadden uh, via eigen bronnen, een uh, beetje te achterhalen dat... dat Windows of Microsoft het toch zou gaan overwegen. En uh, dat lijkt me op zich wel interessant. Of dan een beperkte interface. Of een uh, desktop interface hoor. Maar goed, het is toch wel weer een extra feature. Oké, okay. nou ja, we zullen zien. Dat soort dingen. Uh, ik wil graag die, uh, die, die, die preview. Uh, hoe noem je dat? Uh, die consumentenpreview die binnenkort lijken, schijnt te verschijnen. Of zo. Uh -huh. Beta, hoe noem je dat? Die wil ik wel eens een keer gaan zien. Want ik ben wel benieuwd hoe, dit, hoe dat werkt ondertussen. Ja. Maar ja, weinig uh, zinnigs over te zeggen. Uh, nou ja, dan ga ik ondertussen maar eens het dok openen en ga kijken wat we deze week nog meer hebben. Want ja, die nieuwtjes die je noemt in de, in de reel, dat zijn inderdaad uh, meer updates. En uh, wat hoorde wat ik nog meer? Een, een 11,3 inch. 11,6 inch, we hebben we het al een keer het over gehad hè, van die Samsung. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat, dat, die, die geruchten lopen nog en het schijnt dat Samsung die volgende maand of deze maand nog gaat presenteren. We zullen het zien. Oké. Okay. Hey, uh, ik zie uh, dat je het even wil hebben over wat maakt een budget tablet een budget tablet? Ja, want uh, die term gebruiken we natuurlijk wel vaker. Niet alleen, uh, niet alleen wij en ik, en, uh, maar ook andere websites. En, uh... Maar wat maakt een budget tablet een budget tablet? Het was tot voor kort, of eigenlijk nog steeds, uh, een belangrijk element daarvan is het besturingssysteem. Een budget tablet draait eigenlijk per definitie op Android 2.1, 2.2, 2.3, een beetje het goedkopere besturingssysteem. Nou, dat gaat dus binnenkort niet meer op, want Android 4.0, is uh, daar is de broncode van uh, vrijgegeven door Google. Dus ook budgetfabrikanten kunnen met Android 4.0 aan de slag. Dus het verschil tussen, uh, dat is eigenlijk meer uh, de uh, moraal van het verhaal, uh, dat budgettablets en merktablets, om het maar zo te noemen, steeds dichter bij elkaar komen, omdat nou het besturingssysteem ook gelijkwaardig wordt. Natuurlijk zitten ze dan nog... Verschillen in qua processor, bouwkwaliteit, uh, software... Google-applicaties, Android Market, noem maar op. Maar het verschil wordt steeds kleiner. En dat heb ik een beetje proberen duidelijk te maken in dat artikel. Uh, en dat is wel interessant. Ja, wat voor de duidelijkheid. Ja. Dat komt omdat... ...gingerbread en froyo en dat soort uh, ongeheim... ...en nu ook ice cream sandwich... Mm -hmm. ...de broncode is vrijgegeven... ...en dat was bij Honeycomb dus niet. Nee. Dus die konden dan niet... De, ...die fabrikanten konden niet die handel downloaden... ...en het erop plempen. Uh, dat dan, kan nu dus kennelijk weer wel. Moest je daar dan voor betalen als aces er bijvoorbeeld? Hoe bedoel je? Oh, voor, voor Honeycomb? Ja. Nee, uh, uh, ja, <laughs> Microsoft... ...maar niet aan, uh, <laughs> niet, niet aan uh, Google, zover ik uh, weet. Nee, want wat, wat ik dan niet helemaal snapte aan het verhaal, uh, ik heb het een beetje uitgezocht, maar waarom dan budgetfabrikanten niet aan Honeycomb mochten komen? Moet je dan speciale afspraken hebben met Google? Ja, kijk, ik bedoel, alle, alle Google approved tablets, hè? Ja. die hebben toegang tot de Android market en dat soort dingen. Ja. Uh, maar, dat kost natuurlijk ook ont ontwikkelingstijd en, en, en moeite als je contact op moet nemen met Google en je moet afspraken maken en ze vinden misschien die 1,0 processen die je ergens ingooit toch niet zo geschikt of ze zeggen van nou eh, resistief beeldscherm of, uh, of welke andere reden dan ook moet je nog even wat aanpassen. Dat, dat, dat, dat zorgt dus gewoon voor meer ontwikkelingskosten en tijd en daardoor wordt zijn budget tablet duurder en minder budget tablet. Dus ik denk dat er een hoop uh, van die, van die ja, he, noem het een beetje lullig, B-fabrikanten er gewoon voor kiezen om niet die afspraken te maken, omdat ze dan een veel snellere ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en uh, als resultaat daarvan die dingen goedkoper kunnen aanbieden. Ja, precies. Ja. Maar naast de software, want dat vind ik overigens wel interessant hoor, om, uh, om het dus inderdaad duidelijk te hebben dat we uh, meer Android 4.0 budget uh, spul kunnen verwachten. Ja. Want wat we nu dus allemaal nog zien is 2.3. Hm. En ik kan me herinneren van de Flyer dat het me niet eens heel erg in. Uh, uh, er, ja, hoe noem dat? Uh, tegen viel of zo. Nee, maar, maar goed, we komen dat, zo dat, nog op. Dat was meer een portretmodus 7 inch tablet. Dat kan ik me dan nog. Meer, meer in de in, in vorm van een smartphone. Uh, ja, en, de, en dan in dat geval was misschien HTC Sense toch nog niet eens zo heel gek. Ja. Want ik heb nu ook uh, hier een budget tablet ook 7 inch liggen mm -hmm. met 2.3. En dan is het toch opeens een heel stuk duidelijker dat dat wat nadelen heeft. Maar dat komen we nog wel op, want naast software heb je natuurlijk ook hardwarebeperkingen. Hè? Ja, want, en dat is wel het uh, belangrijkste. Want je kunt natuurlijk wel het besturingssysteem uh, gelijk trekken. Maar de werking van het besturingssysteem, dan heb ik over de snelheid, de multitasking. Um, dat kan natuurlijk... Versterkt beïnvloed worden door het RAMgeheugen en de processor. Ja, sowieso. Aan de andere kant, als je ziet hoe, hoe, hoe snel uh, de stappen worden gemaakt in, in de kwaliteit van processoren en dat soort dingen, hè, mm -hmm. interne onderdelen, dan. Uh, als, een, als een budget tablet nu de, de, de internals heeft van een tablet van vorig jaar, mm -hmm. dan is dat nog helemaal niet beroerd, zeg maar. Dus de, de, de, hoe, hoe verder we komen, hoe minder dat verschil echt. Echt heel erg relevant wordt voor de casual gebruiker, denk ik. Oh. Op dit moment zitten de, de, de, de echte budget tablets. Uh, ja, daar, daar, merk je het nog wel aan, daar merk je het nog wel aan. En wat is dan nog? Ja, de beeldkwaliteit. Dat is natuurlijk ook wel doorgaans een groot verschil. Precies, je maakt, maakt gebruik, bijvoorbeeld niet gebruik van een IPS-display voor uh, brede kijkhoeken. Het contrast kan wat lager liggen. De helderheid kan niet optimaal zijn voor, voor gebruik in zonlicht of helder. Uh... Resolutie? Resolutie, ja, ja, precies. Want je hebt de, natuurlijk wat is een beetje de standaardresolutie van een goede tablet momenteel. Uh, 1024 bij, 768 of, wat is het, 1200 bij? Ik, ik, ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar die, je, je hebt een budget tablet liggen, wat is de resolutie mm -hmm. daarvan? 800 keer 800 400 of zo. Dat is wel beroerd. Ja, precies, dat zie je er ook echt vanaf. af. Mm -hmm. ja. ja, goed, dat is en inderdaad een dan... nadeel. Ja, ja en, je, en je mist natuurlijk vaak uh, dingen als Gorilla Glass en zo, hè, op, op budget tablets. Ja. En dat maakt zo'n zo ja jij zegt, ja, maar dat, dat is natuurlijk wel, weet ik veel, 50%, 45% van het hele oppervlak van je tablet. Mm -hmm. En dat, dat materiaal, wat voor zo'n groot deel van, van je tablet ook nog een deel waar je altijd naar kijkt... Mm -hmm. en wat je altijd aanraakt voor is gekozen, dat bepaalt toch wel een groot deel van de ervaring, denk ik. Jawel, maar Want, daar, daar kies je ook voor. Als je een, een, een goede tablet wil hebben en je hebt een budget van 500 euro voor... Dan snap ik dat, dat dat grote deel van de tablet beschermd moet worden. En dat wil je gewoon dat het er perfect uitziet. Maar als jij een tablet van 150 euro koopt. Dan vind ik dat ook niet belangrijk. Ja, nou ja. jij zegt 150 euro. Ik heb hier een tablet liggen van 135 euro. Van onze vrienden van Coolblue. Coolblue, hoe zeg je dat? Coolblue, ja. Tabletscenter.nl uh, tablet ja. 135 euro. Een Jarfix 2600 uit mijn hoofd, een 7 inch Android tablet. Tap 62 met... is het. Wat zei je? Een Tap 260. Oh, een Tap 260. En 7 inch schermpje erop. En een, met een resolutie van 800 x 400, zo'n beetje. En Android 2.3. Maar geen vrienden met Google, dus geen Google-approved device. En die heb ik hier nu een paar dagen. Wat is dat, een dag of wat? En ik ben een beetje druk geweest, dus ik heb er nog niet echt gek veel mee gespeeld. Want ik heb natuurlijk ook nog die Windows 7 tablet. Uh -huh. Dat is trouwens helemaal een hel, maar daar komen we op. Um, die, die, dat, dat, dat budget-ding van 135 euro. Uh, ik heb nog niet echt genoeg meegespeeld hoor, om er, om er veel over te zeggen. Ik moet zeggen dat. Het me niet tegenviel. Op het plaatje dacht ik van er zit een echt een mega grote rand omheen. Nee. Nou in het ecchi valt het wel wat mee. Je merkt wel als je naar, de, naar het beeldscherm kijkt dat de resolutie toch ja niet, ja, niet optimaal is. Je, sowieso kijkhoeken zijn echt beroerd op het ding. En uh, als je bijvoorbeeld nu.nl opent, dan moet je inzoomen om de titels te kunnen lezen. Want. Anders zijn het gewoon een beetje blauwe krabbeltjes, weet je wel. Uh -huh. Dus het is, het is zo dat je echt moet in, uh, uh, ja, inzoomen om, om teksten te lezen. En uh, dat is dan allemaal wel te doen. Maar het is duidelijk een, een mindere kwaliteit uh, beeldscherm. Ik merk het ook dat die van, van, van vrij dun plastic is: het beeldscherm. Dus hetzelfde wat ik een beetje had met de, met de Galaxy Tabs. Uh -huh. uh, wat uiteindelijk. 20, 30, 40 keer beter is als, als dit scherm. Want hier is het bij, bij een flinke aanraking... zie je dus die golfjes hè, onder, onder je beeldscherm. Ja. Ook bij het vasthouden, dat, dat, uh, dat, viel me wel, uh, dat viel me wel heel erg op bij het gebruik. En, ja, ja goed, wat ik zeg is dat... Uh, ik, ik mis toch wel die Android-market. En dan zit er wel een andere market op, GetJar. Mm -hmm. En dan kan je Angry Birds downloaden en BirdFoot en dat soort dingen... Oh ja, dat werkt allemaal wel redelijk prima. Dat is allemaal niet het, uh, niet het probleem. Al merk je bij Angry Birds wel... dat het geluid die in die tablet zit ook niet echt optimaal is. <coughs> maar kan je wel alles downloaden... Wat je, alles? Kan je de meest belangrijke applicaties downloaden... uit die alternatieve markt... die ook in de android markt zitten? Nou, dat, dat is het dus juist. Dat, nee. Want uh, ik kan bijvoorbeeld wel een Gmail-applicatie downloaden. Mm -hmm. Nou, dat is cool, weet je wel. Gmail is belangrijk voor mij. Maar ja, uh, Google Plus-applicatie... Disney. Dat kan niet. Okay. En dan, nou, nou, dan probeer je dat op een andere manier. Hè? Dan google je dus op uh, Google Plus, APK en dan installeer je hem. En dan, dan, sta, dan, dan start hij op en dan denk je, oh, nou, oké, okay, ik ben er. Maar ja, dan kan je, omdat het weer niet in de settings zit... kan je niet een Google-account toevoegen aan je Android-apparaat. Uh, bij, bij, bij de Androids die, die we normaal hebben van Google... Hè, zit het toch in de settings, zit mm. zo'n menu van accounts. Je Twitter, je Facebook, je Google en weet ik veel. Ja. En dan koppelt hij dat aan elkaar... Nou, dat, dat lijkt het al in eerste instantie niet op te zitten op zo'n tablet. Nou, probeer het op een andere manier, krijg je opeens een pop-up van voeg toch zo'n ding toe. Dus dat zit wel nog ergens in de code, zeg maar. Maar dat is weer niet te bereiken. Nou, dan denk je van, nou, ship tolla. Dan ga ik het gewoon doen en dan uh, kan ik het daarna gebruiken. En dan, en dan post bijvoorbeeld weer de update die je probeert te schrijven. Post niet. Uh, uiteindelijk heb ik ze daar afgemikt. Want ja, is niet te doen. Het is allemaal oh, wat trouwens, ja, dat is nog ook nog wel iets. Uh, ik had dus een soort apps gedownload en geprobeerd die niet werkte. dacht ik van nou uh, dan ga ik ze weggooien. hou je ingedrukt en dan sleep je naar het uh, hoe noem je dat Prullenbakje? Ja. Uh, dat functioneert dus niet. dus ik heb gewoon een harde reset gedaan. en <laughs> ben opnieuw begonnen. <laughs> kan je echt helemaal niks dus... verliezen. Misschien, nee, doe, misschien nee, doe je het fout. Ja, het zal best wel weer. Maar uh, het lukte mij niet echt uh, actief. Uh, maar goed, uh, het heeft heel wat ruwe randjes, uh, zeg maar. Maar de algemene Kijk, en, de bouwkwaliteit? Uh, vijfje. Oké. Okay. En de bruikbaarheid, daar, komen we, of in ieder geval, hè, daar kom ik op een andere keer nog wel een keer op terug. Uh, 135 euro voor dit apparaat. Ik weet het niet. Hij is... Het is, het is wel heel, heel wat minder... dan een, een, een tablet. tablet. Mm -hmm. Maar je, uh, moet, je moet wel realiseren... dat er natuurlijk vijf van die dingen passen in een Transformer Prime. Hè? Dus hij, moet, hij mag vijf keer zo slecht zijn. Vier. Vier, vier, keer. Okay, okay, en, uit, vier keer. En dan, als je dan ook nog eerlijk... gewoon omdat we eerlijke jongens zijn... erbij zeggen dat wij volgens mij... Uh, dit ding ook al een keer verkocht hebben zien worden... bij de Kruidvat. Ja. Onder een andere naam, maar volgens mij precies hetzelfde ding. Ja. Uh, maar dan weet ik veel wat van merk Voor 89 euro... Dan mag je er wel vijf, uh, vijf keer, zes keer inpassen En dan is het alweer een stuk interessanter. 135 euro. Ik, ik weet het nog niet. Dus dat vrouwtje. is een beetje. Die... Ik, ik, ik, uh, ik ga er nog even wat langer mee spelen. Okay. Want uh, even kijken. De andere die ik heb. Dat, <laughs> dat is ik, geen 135 weet... euro. <laughs> nee, die kost 729 euro. James. Holy moly. En die is. Zeven keer duurder, dus zo'n beetje. Of nou, wat is dat? Zes keer duurder dan die Jarvik dan die, dan die, dan tablet waar ik niet enthousiast over ben. Maar hij is ook zes keer slechter dan de Jarvik tablet. Holy moly, wat een. Wat We hebben het over de HP Sleet 7, hè? Ja. Volgens mij heet het HP Sleet 2 uit mijn hoofd. Uh, 2, sorry. Ja, nee, sorry. Je hebt gelijk. is 8 inch of zo, 7 inch, 8 inch hukel van een dikke tablet. Ja. Mm -hmm. Kijk, dat is het een beetje. En, en, we hebben het al vaker gezegd, iPad is een de, de, de, de benchmark voor als mensen aan een tablet denken. En dan vergelijk je toch stiekem in je hoofd Android tablets ook met iOS tablets. En dan budget tablets ook weer met Android tablets. En dat is allemaal binnen dat systeem. Nou, voor, de, voor, de, voor de Windows 7 tablet heb je geen andere keuze dan dat helemaal los van elkaar te zien. Mm -hmm. Dus waar eerst de, de, de iPad uh, de, voor de definitie zorgde, later, dat is nu een beetje wat minder aan het worden, nu er wat betere Android tablets zijn. Zo'n Transformer of zo'n Galaxy 10.1. Die zijn nu ook een beetje verantwoordelijk voor de definitie van tablets. Maar vroeger, <laughs> ja. daarvoor nog, had je Windows tablets. En daar moet je dit eigenlijk mee vergelijken, denk ik. Want dit is... Uh, je wordt meteen teruggeschoten in de tijd, zeg maar. Oh. Want Windows of een tablet, dat voelt toch wel heel ouderwets. En het is qua hardware, het is een echte... Hij is volgens mij net zo dik als de onderkant van mijn MacBook. Uh -huh. Hij is denk ik drie, vier keer een, een iPad 2 op elkaar. Maar zit er ook een koeling uh, in dan, om, omdat hij zo dik is? Nee. Oké. Okay. Niet dat ik gemerkt heb. Maar ik heb hem ook niet lang genoeg L per keer aan kunnen houden. Misschien dat hij... In, uh, uh, dat hij aan, aanschoot. Want die, die Jarvik tablet, die wordt warmer voor het gevoel. Oké. Okay. Maar goed, ik heb dus nu... Wat is het, ja, vorige week werd hij tijdens de podcast werd hij bezorgd. Hè. Mm -hmm. um, een weekje. En ik heb hem niet iedere dag gebruikt. Want ik was ook al mm -hmm. nog druk met andere dingen. Maar laat zeggen dat ik hem twee, twee keer per dag gemiddeld hè, heb aangezet. Dat is dus laat zeggen veertien keer dat ik hem heb aangezet. Ik denk dat daar van die veertien keer vijf keer was dat hij opstartte in... Uh, geforceerde reboot. En dan, en dan moet je wachten tot hij 30 seconden aftelt uh, in dat DOS-scherm. Want er zit geen toetsenbord op, hè, dus je kan niet op enter drukken. Van ga maar door. Uh -huh. nou ja, Dat alleen al was al, al vrij storend. En nou ja, uh, je hebt geen instant on bijvoorbeeld. Dus als je aan het schuifje zit, dan gebeurt er niks. Dan moet je een paar seconden wachten. En dan is natuurlijk gewoon nog de hele interface van Windows 7... is ook niet aangepast op... Uh, op Touch. een touchscreen. Nee. Maar ik ga heel even hoesten. Dus zet, zet eventjes mijn microfoon op mute en dan ben ik er weer. Nee, dat is geen probleem. Maar wat ik dan wel, wel, wel vreemd vind, want HP zet natuurlijk zo'n ding in de markt. Dat, uh, voor de zakelijke markt, daar, daar is hij eigenlijk op gericht. Het is niet voor consumenten bedoeld. Uh, uh -huh. Daar is ook de prijs niet na, 729 euro. Volgens HP, hè, dat was dan het persbericht, is dat ding automatisch geschikt voor het bedrijfsleven. Voor draadloos printen, communicatie met medewerkers, integratie van uh, uh, servers die op kantoor staan... Um, daar, daar ligt de kracht. Maar is dat voldoende om zo'n prijs dan te verantwoorden? Nou, ik, ik weet dat niet. Mm. Want ik, ik, ik, ik werk niet bij een bedrijf met zo'n grote interne server. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik, ik vind het heel moeilijk namelijk om, om, om dat ding... Kijk, voor mijn gevoel, als je het gewoon aan mij vraagt... Van, wat is die Windows... hoe noem je dat? Die HP Slate 2. Dan zeg ik, dat is al het slechtste... wat je van een tablet kan bedenken... in één pakketje voor 729 euro. Dat is gewoon mijn eerlijke gevoel, zeg maar. Ja. Maar ja, dan denk je daarna en dan denk je, ja, het is Windows 7... en dat zou vast wel iets van een voordeel hebben, want anders zouden ze het überhaupt niet proberen. Dus ik heb het geïnformeerd op Google+. Plus. Wat kan ik nou testen, jongens? Ik heb op mijn Tumblr gevraagd van... hoe kan ik nou een Windows 7 tablet... Hè? wat zijn nou die dingen die je, die je kan testen? Mm -hmm. Maar dat is dan ja. toch elke Windows 7 tablet? Dan is er toch geen onderscheid? Hoe uh, doe je dat? Nou ja, stel dat we dan de HP Slate 2 vergelijken... met als Jarvik uh, Windows tablet had... een Jarvik Windows tablet van 150 euro... Dan zat daar, zou daar toch geen verschil in moeten zitten. Want ze heb je. Nee, nee ik heb het hier puur over. Ja, nee, dat is inderdaad. Ik heb het nu puur over, over Windows. En uh, ik had een paar weken geleden ook een Windows tablet. Uh -huh. Gewoon van de buurman. Uh, die had bij een cashpakket van Windows tablet gekregen uit China of wat dan ook. En serieus, daar heb ik mee zitten spelen. Daar heb ik even mee zitten internetten en doen. En daar heb ik zelfs Photoshop op geïnstalleerd na een half uurtje spelen. Of nou uh -huh. weet ik veel, na twee uurtjes spelen. Dacht, ik dacht Nou, ga ik dat ook proberen. Dat geeft weer van. Goh, hè, daar had ik nog de. Uh, uh, het vertrouwen in dat ik dit met dingen mee kon gaan proberen. Dit ding, als je hem uh, gaat gebruiken voor 729 euro. Als je de browser opent en je doet een, een website openen. Hij is echt, en dat is niet overdreven omdat ik Windows haat of zo ik veel, Maar hij is gewoon tien keer langzamer dan een Android of een iOS tablet om het laden van een pagina. Plus je kan helemaal niks doen op die pagina tot hij volledig... Inclusief al die trekkingdingetjes dingetjes en zo die altijd langer duren hè, voor, uh -huh. voor, voor, voor te laden in je pagina. Eh, eh, voordat die volledig is geopend, die pagina, voordat je er wat mee kan. En dan vervolgens, nu.nl is mijn favoriete voorbeeld, dan ga je naar een linkje van iets wat je, wat je wil zien van het nieuws. En dan moet je weer 40 seconden wachten voordat je de regel daaronder kan lezen. Weet je, die net buiten, de, buiten het scherm valt. En als je het scherm draait. Uh -huh. Dan is het de tijd dat dat ding nodig heeft om erop aan te passen. Wat is dat? 15 seconden of zo. Want eerst wacht hij 1, 2, 3, draai. En dan gaat hij het opnieuw renderen. De vensters, zeg maar. Dat soort dingen. Toen dacht ik van, weet je wat ik doe? Windows Internet Explorer, dat is niet mijn ding. Ik gebruik Chrome op verschillende apparaten. Zodat het allemaal gesynchroniseerd is. Ik ram Chrome erop. Maar ja, dan werkt het scrollen met je vinger niet. Dus dan moet je met je vinger zo aan de zijkant van zo'n balkje <lacht> uh, aan de gang gaan. En uh. dat is niet altijd zo, want soms werkt het wel. Nee, maar... <laughs> dus dus uh, word er wordt een beetje moe van. Plus het toetsenbord uh, op het scherm is, is echt, echt beroerd. Je, er zit een, zelfs een hardwareknop op, op het toetsen of op je... Op je Tablet, uh -huh. zodat als jij in de URL-balk gaat, voor bijvoorbeeld van Chrome... dan is het niet zo dat er een, zoals je bij Android of iOS... dat het de uh, keyboard oppupt, hè? weet je wel? Dat je uh, kan intoetsen. Nee, ik selecteer nu in de Windows-tablet de URL-balk... en dan druk ik op een hardware-knop om zo'n pop-up van een uh, uh, keyboard te krijgen. Ja, dat is wel heel omslachtig. En dan zit er ook weer een, echt enorme vertraging tussen... als ik Google.com in to nou ja, ik bedoel, dat doe ik iedere dag, ook met mijn vinger. Dus ik kan dat redelijk snel. En ik ben gewoon sneller dan die tablet... dat hij dat kan verwerken, weet je wel. Mm -hmm. En dat is met tikken, is dat gewoon niet te doen. Nee, precies. Het enige voordeel wat ik tot nu toe heb gehoord over dit ding... En dat is niet eens echt een voor, voordeel misschien, maar ze kunnen, uh, ik zou de software app kunnen installeren dat je pdf's kan ondertekenen. Want hij heeft zo'n dual screen, hè, dat die ook met een pennetje bestuurd kan worden. Ja. Dat moet ook wel, voor al die kleine kruisjes en dat soort dingen. Of als je Office of wat zou dan ook zou gaan gebruiken. Uh, en dat, ja, ik, ik heb op het internet gezocht naar voordelen. En het enige voordeel wat ik heb gehoord en gelezen is van een makelaar die dat ding gebruikt. En die zegt, ja, je kan contracten laten ondertekenen. Uh, die zijn in pdf-vorm. Nou kan dat ook op een Android-tablet of een, of een, of een iOS-ding. Dus ik weet niet eens of dat echt een voor, voor voordeel is. Uh, ook dit ding ga ik nog wel wat langer mee spelen. En ik, stuur alsjeblieft suggesties op van wat je wil zien wat ik doe met dat ding. Ja. Uh, jij of de luisteraar natuurlijk. Uh, want dan kan ik er nog wat mee. Op dit moment, ik, ik zou serieus liever die Jarvik-tablet die uh, hebben dan dit ding van 729 euro. Oké. Okay. Nou, klinkt goed. <laughs> dat is hem een beetje. En dan ben jij weer aan de beurt. Een nieuwe ja. transformer. Um, ja, nieuwe transformer. Dat is, ja, een nieuwe transformer is misschien niet helemaal de goede benaming. Want we, we weten het nog niet. Maar er is afgelopen week in China inderdaad een, uh, <laughs> een, een, een nieuwe tablet. Lijkt het, van Acer opgedoken. Op, op een paar foto's. Van, van, uh, goed, het is allemaal in, in, in Chinees. Dus we kunnen er echt niet, niet heel veel van uh, opmaken. Het <coughs> lijkt te gaan om een, om een, om een model dat tussen de, de eerste generatie Transformer tablet en de Transformer Prime in zit. Het is nu? Ja, ja, ja, dus eigenlijk een opvolger van de iPad Transformer. Het meest populaire model van vorig jaar. Uh, <laughs> okay. ja, dus het heeft weer niks met die van de 6 te maken? N nou ja, tenzij ze deze gaan presenteren op de 6, maar ik denk het niet. Het, het, hij heeft als nummer TF300T. En de uh, Transformer Prime heeft TF700T. Tenminste, de nieuwe Transformer Prime. Ja. Yeah. Um, dus hij zal waarschijnlijk tussen, de, tussen die twee modellen inzitten. En, en ik denk dat het gewoon echt een opvolger is van de ACS pad Transformer. Dus um, qua design uh, geüpdate um, en nog steeds een, een Tegra 2-processor dual core. Qua scherm zal het niet veel bijzonders zijn. Echt gewoon een update met wat slanker design. Want je hebt natuurlijk de Transformer Prime en de Transformer Prime 700 dadelijk. En daar komt dan die iPad Memo ook nog eens tussendoor vliegen uh, over een paar maanden. Dus het zal gewoon een update zijn. Want ja, die Transformer die kan natuurlijk niet twee jaar mee. En ik had al van winkels vernomen eind vorig jaar dat hij uit het assortiment zou gaan. Dus het zal een opvolger zijn. En of we die tijdens de MEC gaan zien, ik denk het niet. Ik denk dat dat iets te vroeg voor is. Maar het is wel interessant. Dus dat is dan het vierde Transformer model? Uh, ja, ja. Het li okay. lijkt op Samsung bijna. Ja, ik vind het zo verwarrend. Ik snap niet dat ze dat elke keer doen. E e e dat is toch on onhandig, zeg maar. Bedoel je de naamgeving dus dan... of een nieuw model? Ja, beide eigenlijk. <laughs> Maak gewoon één goed ding per jaar... en, en zorg dat mensen die dat uh, kopen er een jaar mee kunnen... en dan nog één update krijgen als er een nieuwe Android is of zo... dat ze er twee jaar mee kunnen. En dan uh, we houden een beetje het iPad-model aan, zou ik zeggen. Ik vind het zo verwarrend uh, ja, nee, nee, dat je iets ook. kopen en dan een week later nog wil je lezen dat er iets nieuws is. En dan, dan ben je daar op een gegeven moment, zet je overheen. En dan is er weer een week later weer wat, wat, wat nieuws. Volgens mij verkopen ze die dingen maar één keer per week. Mm. Of hoe noem je dat? Uh, uh, een week lang, zeg maar, dat het, dat het een topmodel is. En dat is gewoon uh, verwarrend en zo. En dan uh, komen we zometeen na het komen we nog eventjes op... Uh, um, hoe noem je dat? Ik weet niet. Ja, God, wat wou ik nou zeggen, over, over kloof, maar daar komen we zo meteen weer uh, eventjes op. Die, die, die, die bloedrode transformer, heb je daar nog wat aan toe te voegen? Nou ja, dat, inderdaad het enige wat we nu zien is dat die kleur uh, bloedrood is op de achterzijde. En, en hij lijkt er wat slanker uit te zien, maar dat is het enige wat we weten en de rest is te afwachten. Oké, okay, zullen we eerst eens een naar een nieuw appsegment gaan kijken, uh, of yes, luisteren eigenlijk. Nou Kijk, is een beetje verkeerd. Ja, want Nathan van Digimind.nl die heeft een stukje ingestuurd via Audioboo zoals verzocht. Dus uh, komt-ie dan. Hey Sam, ja, hier Nathan van Digimind.nl. Uh, ik hoorde op je podcast dat je op zoek was naar een uh, app promoter voor jullie uh, podcast. En dat je ook op zoek was naar een meisje. Nou goed, ik ben geen meisje, maar uh, als je wil kan ik er nog wat decoder op zetten. dat ik wat hoger klink. Maar ik wou ook in ieder geval twee appjes voor je die ik tegenkwam uh, deze week. De eerste is Waze, dat is een uh, navigatie-app en die is pas vernieuwd voor Android, uh, 3.0 was het geworden. En wat uit eigenlijk is alles vernieuwd, uh, de menu's uh, zijn leuker geworden en hij werkt wat soepeler. Ja. Uh, wat kan je met Waze? Nou, Waze is een, uh, een ja, ik noem het sociale navigatie-app. Uh, je kan er dus mee navigeren, nou, op zich werkt het allemaal goed. Plus daarnaast kan je meldenkies uh, uh, doen en zien uh, van de omgeving waar je rijdt. En uh, dan kan je bijvoorbeeld zien dat er een file is. Of uh, kijken, wat kan je nog meer zien? Of wat er een politie melding? Een flitser is. Uh, uh, of een van je vrienden is ingecheckt of er een ongeluk gebeurd is. Dus er zijn nog meer uh, meldingen te maken of te lezen. Maar zeg, daarnaast kan je gewoon navigeren met. Uh, uh, uh, Waze En zie je ook de andere uh, Mensen die Waze gebruiken Zie je rijden En dat is wel op zich wel leuk Als je bijvoorbeeld in de file staat kun je er misschien ook nog een beetje met file flirten Nou goed, ik weet niet of het uh, nieuw is voor jullie nou, Op zich bestaat hij al een tijdje Maar het is in ieder geval uh, laatst opgedate voor Android en Het ziet er goed te strak uit dus Ik zou hem even downloaden om te testen Want hij is gratis En uh, je speelt het W-A-Z-E Waze dat is de eerste en de tweede die ik even snel wilde benoemen is uh, natuurlijk in verband met het winterweer. Ik heb Android, ook een uh, app die heet Natuurijs En ik moet zeggen, bij mij werkt die niet heel erg super, maar het idee zou zijn dat dus je kan checken waar je kan schaatsen en waar het ijs goed is. En uh, vervolgens zou iedereen dan die de app heeft dat ook moeten melden op de plek waar hij geschaatst heeft. Uh, het idee vind ik wel grappig, dus als je kan kijken waar je kan schaatsen en waar het ijs nog te zwak is. Of als iemand meldt als hij er doorheen is gegaan, dan, dan weet je in ieder geval dat je daar niet moet schaatsen. Alleen, als ik de app opstart op, op mijn Galaxy, dan uh, laat hij wel de kaart in. Alleen uh, laat hij vervolgens niet de locaties uh, zien die de mensen hebben ingevuld. Dat is wel een beetje jammer, maar online uh, is hij ook te bekijken. En Daar heb ik een post over geschreven op mijn website. Uh, waar je dan naartoe moet, weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, zodat je een kaartje krijgt, gewoon op je laptop of op uh, je tablet, desnoods uh, in de browser. Waar, uh, waar het ijs dus betrouwbaar is. En uh, die app heet, zoals ik zei, Natuur Ijs aan elkaar. Nou, dat was het voor deze week. Uh, ik weet niet of je hem gaat gebruiken in je podcast, maar in ieder geval, uh, ik vind het leuk om iedere week te doen. En uh, als ik een decodetje moet gebruiken, hoor ik het wel. <lacht> Tot volgende week dan. <laughs> en ik trouw zoals Wout. Ja, precies. Nou, het is wel een leuke afwisseling qua dialect, in ieder geval. En sowieso, hè? <laughs> <he>? Jij <laughs> als Limbo. Ik ben geen Limbo. Ja, jawel, jongen, bent ben <laughs> Limbo. En dat is wel echt een Rotterdammer, volgens mij. Ja. Dus dat uh, komt kom, kom wel goed. En, en, en wat klinkt die jongen chill, hè? Ja. <laughs> ik denk, ik, ik zet er een paar van die Chinese schalen onder, want hij uh, <laughs> dus nou, ja, is zo lekker ja. laid back, weet je wel. <laughs> ik, ik, ik ga. Ja. Ik ga gewoon vragen of hij uh, het nieuws iedere avond voor mij kan inspreken. Voor het slapen gaan en zo. Hé <laughs> hey Sam. Vanavond uh, heeft Android uh, aangekondigd uh, dat Jellybean. Ja, het is rustgevend, absoluut. Ja, super chill. Ik uh, ben helemaal helemaal fan van. Dus ik uh, hoop dat uh, Nathan uh, van Digimine.nl volgende week weer een audioboe instuurt. Of iemand anders, of meerdere mensen. En dan uh, knippen we dat allemaal er allemaal in. Yes. Hopelijk, hopelijk, hopelijk. Uh, even kijken, want we hebben zometeen ook nog feedback van luisteraars. Of in ieder geval vragen, want uh, alle klachten negeren we gewoon. Uh, maar er zijn nog andere... ...andere dingen op de lijst zie ik. Ja, Daar hadden we het over. We hebben het in het begin even gehad over budget-tablets ...en uh, ook over Jarvik. En we hebben het net ook al gehad over Jarvik... ...want jij hebt een Jarvik tablet uh, thuis liggen. Um, en Jarvik heeft onlangs een, een uh, budget-tablet gelanceerd... ...met Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Of gelanceerd, die staat in ieder geval al op hun website... ...en die moet binnenkort in Nederland gaan verschijnen. En dat is een van de eerste uh, budget... ...Android 4.0 tablets die in Nederland gaan verschijnen. Hoe is dat? En, uh, dat is nog niet bekend... Maar ik heb wel al prijzen gezien uh, bij Micom. Daar is hij, bijvoorbeeld, er is hij nog niet te koop, maar wel te pre-orderen voor 229 euro, geloof ik. Dus dat is wel weer 100 euro duurder dan wat je nu hebt. Dus ik denk qua specificatie, Heb je res resistief of capacitief touchscreen? Ik heb capacitief touchscreen. Ja. Nou, dan, dan zeg maar ongeveer dezelfde specificaties van de tablet die jij nu hebt. En dan met Android 4.0. En uh, formaat, uh, ook 7 inch? Uh, ja, kijk even heel snel terug. Uh, want als, als het ook 7 inch is, dan kan ik me dat... Ja, waar ik het over had, hè, dat het scherm niet zo heel rigide is. Hè, niet zo stevig. Ja. Want die van plastic is. Met 7 inch is dat denk ik nog wat te doen. Maar op het moment dat je het over 10 inch gaat hebben... Of wat is dat? Dat is iPad formaat. 9,7. Ja. Ja, dan is dat opeens denk ik nog iets storender dan dat het op een klein formaatje is. Want een klein formaatje is toch... Het is niet de lichtste tablet, maar je hoeft hem niet super hard vast te houden. Maar een grotere tablet moet je natuurlijk ook iets steviger vasthouden... als je ermee op aan de wandel gaat. Ja. Dan is zo'n zo zo stuk plastic, uh, om het natuurlijk een stuk groter oppervlakte be, uh, bedekt... Uh, toch misschien iets storender. Dus ik ben benieuwd. Uh, Want het, uh, heeft, het heeft ook wel kerk... hogere resolutie in ieder geval. Dus, dus qua beeldscherm zal het er allemaal iets oh. beter uitzien. Dus 1024 nice. bij 768 pixels. Kijk, en dat is volgens mij een, een, een redelijk standaard uh, formaat. En ik zeg net wel dezelfde specificaties, maar ik, ik lul gewoon uit mijn ex gewoon... Want het gaat uh, wel om een IPS-display. Dus uh, zeg maar IPS à la Kijk. Transformer uh, iPad. Dus ook iets beter uh, kijkhoeken krijg je daardoor. Ja, en, en uh, gewoon een volle gigabyte aan RAM-geheugen. Dus dat moet uh, Android 4.0 ook wel goed uh, multi qua multitasking werken. Kijk, dat klinkt me als een redelijk interessant apparaat. Als we dat ook nog een stukje plastic aan de aan, uh, als scherm iets dikker hebben gemaakt. Uh, ik ben benieuwd. Ik hoop dat uh, Jarvik mij... Uh, het frame is nog steeds uh, dik zoals ik nou zie. Dus, uh... Ja, oh wel. oh dat is wat ik zei. Hè? Dat ziet er op de foto's. Uh, ik, ik noemde het vet Bessel bastard, dat ding. <laughs> maar uh, ja, in het echt valt daar eigenlijk best wel wat mee. Okay. Dat, is, dat is het minst storende eraan. Ik ben benieuwd naar dit uh, apparaat. Ja, dus dat moet uh, binnenkort het heet TAP465. Die uh, <laughs> moet binnenkort in Nederland verschijnen. Dus prijs rond de 230 euro ongeveer. Alright. Hey, uh, heb je al geregeld dat je, of heb je het allemaal al rond dat je naar MWC gaat? Uh, nee, ik heb, het, uh, ik heb wel uh, mijn persaccreditatie uh, binnen en zo. Ik mag er naartoe, maar ik ben nog aan het kijken hoe ik dat ga doen. Uh, het is nog een beetje onzeker. Uh, wellicht dat het allemaal voor... Oh, met de fiets? <laughs> met de fiets. Nee, als ik ga is het met de auto, want ik heb een hekel aan vliegen. Je hebt net een nieuwe auto, man. Ja, dus daarom ga ik ook met de auto als ik ga. Uh, leuk. Maar ik dat, is wel, ga, dat is wel 11 uur rijden en dat vind ik op zich niet zo erg. Dat is wel leuk en aardig. Huh? Wat? Nee, joh. Wat, wat nee, joh. Het is toch geen elf uur rijden. Je woont in Italië, man. Ja, maar ik kan, de oceaan, niet, ik kan de oceaan niet oversteken. Dus ja. ik, moet, ik moet terugrijden langs Zwits Zwits Zwitserland, Frankrijk. En dan moet ik weer naar onderen, naar Spanje. is geen oceaan. Ja, dat is in zee dan, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik, ik, ben, ik ben er mee bezig. en Ik, ik weet het nog niet, want het, ook uh, privé gezien. Er hebben natuurlijk een hond en uh, mijn vriendin die moet naar school. en Dus dat moet ik nog even zien te regelen. Dat weet ik nog niet. Ah, come on, come on. Ja, uh, jij kan niet je mee. Anders het, het nieuws vandaag. Ja, maar mijn broertje neemt de praktijk over en heeft feestjes. Ja. En ja, goed. Ik uh, bedoel, het uh, is de bedoeling dat hij maar één keer een praktijk overneemt en één keer een groot feestje daarvoor geeft. Dus uh, nee, uh, ik ga toch uh, voor mijn broertje. Um, nou ja, dan uh, vraag ik het volgende week gewoon weer. Uh, maar, maar uh, toch ben jij verantwoordelijk voor dat nieuws en dat soort dingen om de, daarna te kijken. Hm. Verwacht je er nog wat van, van MWC? Heb je weer een paar updates daarvoor? Um, nou ja, verwacht er eigenlijk best veel van. En dan eigenlijk um, alleen of vooral van Asus en Samsung. En Asus, daar hebben we het al een keer over gehad hè. Die komt met de Padfone en de Transformer 700 series. Dus die update ja. van de Transformer Prime zeg maar. Die twee tablets komen waarschijnlijk zeker. En <hums> daarnaast zullen ze waarschijnlijk ook nog de iPad meemotonen. Die 7-inch tablet voor 241 dollar. Die lijkt me cool. ja. En daarnaast misschien nog die vierde variant die we van de week, of die we net besproken hebben, die nieuwe, nieuwe trasfoil. En nu ben ik waar. Ja, Precies. Dus, dus, een misschien, ander merk. dus dat zijn de leuke dingen die waarschijnlijk gaan komen. Samsung, um, daar gaan we al een tijdje geruchten over een 11,6 inch tablet. Met een hele hoge resolutie, uh, volgens mij richting retina, of het is uh, retina, resolutie, dat durf, durf ik niet eens te zeggen. Um, en een 2 gigahertz processor. Het uh, display daarvan is, is uh, vorige week opgedoken... tijdens een presentatie van de Samsung, uh, Samsung nieuwe processor... de Xenios uit mijn hoofd. Um, daar is het display gespot... maar we weten nog helemaal niks van, van een nieuwe tablet. Er gaan geruchten dus over een 2 gigahertz tablet... met een hele hoge resolutie van 2500 pixels. Dus dat zou mooi zijn als Samsung daarmee komt... en misschien hebben ze nog iets anders nieuws. Wat is uh, Samsung's kleinste smartphone... Een scherm. Hebben die ook een 3,5 inch of zo ergens? Een hoeveel? 3,5? Ja, zeg maar iPhone formaat schermpje. Ik weet wel de grootste, en dus, uh, de Galaxy Note. Ja, want dat is het een beetje, want Samsung spant dan zo meteen van... Nou, laat zeggen dat de 4 hun kleinste is, tot 11,6. Ze dus, ja. uh, hebben ze gewoon zo'n beetje iedere, iedere .2 millimeter hebben ze een... Uh, hebben ze een model. Dus uh, dat is wel weer grappig. Maar ik vraag me dan toch af, is 11,6... is dat niet... te groot? Te groot? Ik bedoel... E e heeft het dan een soort professionele... inslag of zo, dat je het kan gebruiken als... tekentablet of zo? Of waarvoor 11,6? Ik, ik denk dat er best wel... een marktsticker voor is voor thuisgebruik. Mobiliteit heb je er inderdaad niet voor te verwachten. Maar je, zeg maar je home, home entertainment... middelpunt, 11,6 inch... en dan een resolutie van 2500 hm. bij, uh, bij 1600 pixels of zo... Dat is, toch, dat is toch wel vet, om dat in huis te hebben. Kijk, zeg, zeg je hebt een Samsung-tv, want Samsung wil ja. alles interactief maken, met elkaar laten werken. Dan, dan, dan op het toilet plaats je die tablet, uh, bij wijze van spreken. <laughs> en alles wat je op tv verschijnt, full HD, verschijnt in full HD op je tablet. Uh, je kan alles verder kijken, uh, games spelen. Uh, je kan hem waarschijnlijk ook in een, in een dock gaan zetten als, als controller voor je, voor je als zeg maar spelcomputer voor je televisie. Uh. Ook een tablet, of een, hoe noem je dat, een laptop dock? Nou, dat zal er al licht als zwaar bij komen, ja. Want dat is wel... Uh, 11,6 is wel... Uh, dat is gewoon laptop, toch? Ja, vind ik wel. Vind ik dus wel. ja, nou goed. Maar ja, goed. Verder nog iets voor MWC? Um, niet specifiek van andere merken, nee. De, de, voor de rest is het een beetje stil. draait om Samsung en Asus. Oké. Okay. En er stond ook nog een uh, nieuwsberichtje op jouw website. Uh, je hebt het ook al in de reel genoemd. Maar ik was er wel een beetje uh, verbaasd van. Of ja, ik vind het leuk om erover te klagen, zeg maar... Maar die winkel, in, in Engeland is een winkel... die gestopt is met het verkopen van de Transformer Prime. Dus ja. wat weet je daarvan? Nou, daar, daar hebben ze dus genoeg van die problemen. Um, even, het, eerst uh, kwam uh, Asus UK met een reactie... ik denk twee of drie weken geleden... over de wifi en gps problemen. Um, Asus UK liet weten van... er zijn geen problemen met de Transformer Prime modellen... die in de UK verkocht zijn. Nou goed... Uh, daar moesten ze Jullie stellen je aan. Ja, precies. Uh, wij hebben niks kunnen ondervinden. Alles, alles voldoet aan de standaarden die wij stellen aan ons product. Dus, uh, maar uh, Winkelketen Kloof verkocht dus die Acer Transformer Prime modellen. Die heeft het een aantal weken gedaan. En die kregen zoveel terug. En die kregen zoveel klachten. Dat ze besloten: van we zetten de verkoper stil. Want we gaan onderzoeken wat het probleem is met deze uh, tablet. <laughs> we gaan hem zelf testen. En als hij niet voldoet aan de standaarden die wij denken, waaraan een. ...tablet van, van dit bedrag moet voldoen... ...dan halen we hem gewoon uit het assortiment. En de kans is groot dat hij dus gewoon uit het assortiment gaat. Want Asus blijft ontkennen dat er problemen zijn. Die zeggen eigenlijk van... Uh... Dat moet ik nog het storendste. Even, even kijken wat ze letterlijk zeggen. Uh, Asus UK reageert nu ook weer wat sceptisch op, op de problemen... ...door te zeggen dat de fabrikant niet op de hoogte is... ...van welke problemen dan ook... ...en dat alle claims van derden over de kwaliteit van Asus producten... ...verworpen worden. Kortom, zoek het maar uit. Kortom, ze hebben, ze hebben alleen intranet en geen intranet hè, ja, uh, of internet op het, op het hoofdkantoor. Aan de andere kant, hè, want uh, ik uh, had het vanochtend gelezen en toen dacht ik: hey, uh, dat is niet wat ik herinnerde van jouw website. Want ik had het al eerder gelezen en vanochtend wilde ik het teruglezen. Maar toen bleek dat ik op tabletworld.nl was en uh, oh, een soort gelijkstukje las. En daar maakte Dimitri Vleugel, uh, de, de man achter, of een van de mannen achter. Uh, tabletworld.nl, die zei van, ja, nou... ik zie het ook wel eens maar uit dat dit gewoon een soort... PR-stunt is. Ik bedoel, nou die dingen wat, kunnen ja. toch... Slecht, uh, slecht geleverd worden... vanwege uh, capaciteit gewoon, hè. Uh -huh. dus, uh, niet genoeg voorraad en dat soort dingen. En nu krijgen ze een hoop kliks. Zie jij dat is, uh, als enige... verklaring voor deze stap van Kloof? Oh, van Kloof, niet van Asus. Bedoel je, een ja, PR precies. Dus Kloof is dan degene hier... die, zeg maar... Ze, Asus... Uh, uh, uh, voor lul probeert te zetten om daar zelf een voordeel qua kliks qua en dat soort dingen voor te krijgen. Nou, Kloof is wel uh, een website die ik vaker zie verschijnen als bron en die een beetje uitdagende berichten plaatsen of met iets nieuws komen wat ja, met iets nieuws komen, laat ik het zo zeggen en die daardoor ik heb er nooit van aandacht krijgen uh, ik zie ze wel vaak als bron verschijnen uh, maar uh, het zou kunnen, maar het lijkt me sterk, want de Transformer Prime blijft een populair model, blijft goed verkocht worden, merk ik ook, uh, verkopen via Tablets Magazine en ook nagevraagd bij andere winkels in Nederland. Het blijft gewoon goed verkocht worden, dus het lijkt me sterk dat ze hem uit het assortiment halen en daar profijt uh, uithalen. Ja, ja en, eh, Ik zag het ook niet als een heel... Eh, ja, ik zie het ook niet als een voor de hand liggende verklaring. Ik geloof het ook niet zo ja, heel je, je erg. tegenwoordig doen bedrijven de gekste dingen om uh, aandacht te krijgen. Dus ja, ik weet het. sowieso, sowieso. En uh, Dimitri, dat is ook geen uh, domme gozer. Dus misschien heeft hij, wel iets een, uh, heeft hij er wel iets gelijk in. Maar in dit geval denk ik toch dat dat... Het, uh, het zou mij heel erg verbazen. Laten we het daar maar Nou, houden. ik denk dat ze wel veel goed wil dat, dat van consumenten krijgen van... Hè, hè, eindelijk een winkel die is aandacht besteed aan die problemen. Ja, ver, Want heel dan, veel ja. consumenten, wat ik ook merk uit reacties op de website... die zeggen van, ja, waarom gebeurt er niks? Ik heb mijn wifi-problemen. Ik, ik, uh, ik heb al drie keer een nieuwe gehad en drie keer hetzelfde probleem. Asus blijft het ontkennen. Ja, ik kan mijn geld terugkrijgen, maar ik vind gewoon een mooi tablet. Ik wil een tablet, die werkt. Dat is wel puur schande, hè? Ja. En, en, en dat, dat spreekt wel voor, voor Asus, dat ze een mooi product in theorie hebben. Want als mensen toestaan om drie keer... of dus op een gegeven moment voor de derde keer... of al is het voor de tweede keer... Uh -huh. Een tablet van 600 euro terug te sturen omdat die niet goed werkt op een van de aller aller aller basisfunctionaliteiten, namelijk gewoon internet. Uh -huh. Ja, dat is wel beroerd, zeg. Ja. ja maar dat... dat is wel, wel, ja. betekent wel dat wel de, de wil van, van de consumenten, maar dat Asus hier zo slecht mee omgaat. Om uh, uh, ik vraag me toch af wat uh, uh, wat Douwe en zijn internationale collega's doen. Ja, ik ook. Maar goed, Douwe de, de en internationale collega's... blijven vasthouden aan het feit dat er geen problemen zijn. Uh, ook in Nederland he, geeft ECB en Benelux, Benelux dat aan. Ja, wat, wat moet je er nog meer van zeggen? Die, die blijven dat volhouden. Er zijn geen problemen nou, met tijdens. Nederlandse modellen. Ja. En, en, en, en goed, zij klampen zich dan misschien vast aan... want het is 50-50, dat, dat is ook opvallend. 50% van de consumenten zegt... of 50% van de kopers zegt... ik heb geen wifi-problemen. En 50% zegt, het werkt niet. Ja. En dat, dat is het vreemde. Want ik krijg, ja, toevallig, ik krijg hem vandaag binnen de Transformer Prime om, uh, voor een review. Dus ik ga ja, nou, natuurlijk de GPS en de wifi testen. En ik ben benieuwd. Maar dat voelt natuurlijk niet zo heel erg. Maar wifi nou, ja, is wel interessant. Uh, kijken hoe dat werkt. Uh, niet dat ik het gebruik hoor. Ik gebruik het nooit. Ook niet op mijn smartphone. Nee, maar het gaat mij erom dat, uh, <acht> dat je pech kan hebben. En dat er misschien een slechte model tussen zitten oh, whatever. Dat zal allemaal best. En als je de, als Jesus daar goed mee omgaat. En dingen terugstuurt. En uh, mm -hmm. weet ik veel. Mm -hmm. Dan zal het allemaal best. Maar ik vind het zo'n pure, pure schande. Als, als het ontkend wordt. Want dan vraag ik me ook af. Waarom sturen ze dan wel... Vervangende apparaten naar mensen toe. Ja, dat is gewoon. Of sturen een... ze gewoon dezelfde weer terug en zeggen ze van. Oh, we hebben een nieuwe gedaan. Net zoals je het in. Als je, ik weet niet of je wel. <laughs> in een restaurant hebt gewerkt. Maar dan is er zo'n zo, lampzak... die je interessant doet tegenover zijn vriendin. Nee, hey, deze wijn smaakt niet. En dan loop je naar achter en dan maak je een rondje om de keuken. En dan kom je met dezelfde wijn aanzetten. En dan opeens is hij wel goed. Uh -huh. uh, is dat dan zo'n zo verhaal? Of... Nee, ik denk wel echt dat de nieuwe modellen. Want Eetjes heeft wel aangekomen. Kijk, Eetjes Nederland zegt. Um, er zijn geen emissieproblemen. Maar mocht je niet tevreden zijn, stuur je hem terug, krijg je een ander model. Ja, kijk, en dat is dus gewoon. Nou, dat vind ik dus gewoon pure onzin. Of je geld terug, ja. Ja, ja. sorry hoor. Dat uh, spreek ik elkaar uh, tegen, bedoel je. Ja, nou, is gewoon, gewoon bullshit. Ik bedoel, wees een man en zeg van... ja, jongens, het is niet allemaal helemaal goed gelukt. Sommige werken wel kennelijk en sommige werken niet. Kunnen er ook niks aan doen. We weten nog niet precies waarom. Of misschien weten we wel precies waarom. We willen het niet aan jullie vertellen. Maar goed, heb je pech? Heb je zes meiën betaald voor zo'n ding? En ben je er niet tevreden mee? Geef hem terug. Dat zeggen ze nu voor een deel. Maar nu zeggen ze op die manier... er is helemaal niks mis met onze dingen... Uh -huh. En als je klaagt, dan zit het waarschijnlijk tussen je oren. Maar ja, als het tussen je oren zit, stuur hem dan maar op. En dan sturen we je een nieuwe. Ja. zo denigrerend tegenover je, uh, je kopers? Ik denk dat er bepaalde standaarden zijn. En daar zou, daar zou ik even uit moeten zoeken welke dat precies zijn. Voor uh, het wifi-signaal, wifi-bereik van een tablet. Uh, hm? En hoe dat precies uh, minimaal moet werken. En er zijn zoveel verschillende routers, internetsnelheden, uh, providers, uh, uh, huizen met verschillende muren. Noem maar op dat het dat er zo'n breed spectrum is van wat er mogelijk is in een huis. Dat het voor aces en voor de minimale vereisten van wifi best binnen de, binnen de standaard zou kunnen vallen. En dat aces zich daaraan vasthoudt. En dat het dan per consument verschilt. Omdat de router verschilt, het huis verschilt, het huis verschilt de muur verschilt, de provider verschilt. Ja, ja. Verschilt. Dat, dat, dat hebben we al eens eerder over gehad. Maar dat... ja, Care, care ik bedoel, Moet dat eigenlijk gewoon werken of niet? Uh, ja. Ik bedoel... Uh, tuurlijk, tussen, iedere laptop zit waarschijnlijk wel iets van een verschil... tussen hoe goed een, uh, hoe het algemene wifi-bereik is. Maar ik kan wel kijken... Als er nou een paar mensen waren die lekker actief zaten te klagen daarover... dan zou je het mm. nog eens een keertje aanstelers kunnen noemen. Maar ondertussen is het toch ook alweer weer zo'n wijdverspreide verspreid, klacht... en veel gehoorde klacht... dat je het ook niet meer af kan doen met, van het zit tussen je oren. Nee, dat is het Of zo je hebt een niet. beetje pech met je, met je router of zo. Goed, uh, ja, instant om te blijven volgen. Maar genoeg erover. Want we hebben twee kijkersvragen. En eigenlijk zijn dat natuurlijk gewoon luisteraarsvragen. Yes, en dat uh, sluiten we dan zo'n beetje de podcast weer mee af. Dus zou ik de eerste vraag eens eventjes voorlezen? Doe van Simone. En we weten niet waar Simone vandaan komt. En we weten ook niet of Simone de echte naam is. Maar <laughs> toch, toch leuk dat er iemand komt dat doet. Om, we verzinnen onze eigen lijkt. vragen. Maar, <laughs> ja, was, ja da, da, als er volgende week geen vraag is, verzin ik hem gewoon. En dat beloof ik je okay. alvast. Deze zijn echt, hè? Ja. Okay. Hoi, podcasters. Ik ga volgend jaar studeren. En niet twijfel ik welke computer ik daarvoor wil kopen. Ik heb veel gezien van de Transformer Prime, maar met alle problemen, wifi en zo, waren me toch wel een beetje zorgen. Ik wil de Transformer Prime gebruiken tijdens colleges om via het toetsenbord aantekeningen te kunnen maken. En als ik dan thuis ben, mijn Transformer Prime aansluiten op een grote scherm en toetsenbord, om dan echt te werken. Ik maak me niet alleen zorgen door de hardware-beperkingen, maar ook de software weet ik nog niet alles van en of dat alles kan wat ik wil. Naast de Transformer Prime is ook de MacBook Air een optie. Wat raden jullie aan? Groet je Simone. Oei. Ja, ja. Ja, mijn vraag is dan eigenlijk, heb je wel een tablet nodig? Eh, mijn antwoord is gewoon, als een MacBook Air een optie is... Dan is het een MacBook Air. Ga dan gewoon voor een MacBook Air. Ik bedoel, die 11 inch MacBook Air is volgens mij... 8 nog wat of zo. 8,99. Is duurder dan een Transformer Prime. Helemaal waar. Maar... Uh, als je gaat studeren, heb je waarschijnlijk op een gegeven moment ook SPSS nodig. En weet ik veel allemaal. Uh, dat weet je in ieder geval zeker dat dat op de Mac ook kan tegenwoordig. Ja precies, ik als, als jij echt allemaal externe software moet gaan installeren... dan moet je gaan kijken van waar kan die software op draaien. En de kans precies. dat het op Android is, is natuurlijk een stuk kleiner. Maar daarnaast wat ik zeg, als jij die tablet ook zonder toetsenbord... of niet zonder toetsenbord gaat gebruiken, wat ik hieruit opmaak... ja, dan zou ik sowieso... dan heb je geen reden om voor een te sommerpruim te gaan. Ja, waarschijnlijk wil ze dat of ze dan misschien spelletjes of zo... of soms yeah. wel met een tablet... Functie, maar waar ze hem voor nodig heeft... of in ieder geval wat je uit de e e e-mail kan opmaken... is dat ze hem nodig heeft voor colleges en dat soort dingen. Om mm, dat is het, belangrijk. het te gebruiken um, en, en Google Docs heeft er natuurlijk wel net een iets van een update gekregen... maar het is nog steeds niet echt goed uh, op, de, op de Android. Mm -hmm. uh, niet, niet optimaal, zeg maar. En um, ja, vind ik toch wel een beetje een risico... Uh, op het moment dat je dat... Uh, uh, dat gaat gebruiken voor het, wat zoiets belangrijks is, zeg maar... als je collegeaantekeningen en dat soort dingen. Ja. Uh, waardoor ik de Transformer Prime, toen ik hem uh, er even mee speelde... en in het echt zag, en ook bijvoorbeeld bij die lancering... toen zag ik het wel heel erg als een studentenapparaat. Want uh, het grootste ding wat ik me herinner van, me, van mijn studie... als het gaat om, o, o, om de bureaus en zo, of in ieder geval hè, de, de plekken waar je kan zitten... Uh -huh. het zijn altijd verdacht kleine tafeltjes. Ja. Maar dan ook echt heel erg kleine tafeltjes. Dus je hebt echt wel zo'n netboekformaatje nodig. Ja. Dus een, een 11-inch MacBook Air... dan kan je tenminste nog iets van een notepad naast hebben... om, om uh, snel wat te krabbelen of te doen. Ja. Of het boek open te slaan. Uh, ik kan me herinneren dat ik toen ik mijn MacBook meenam... dat het gewoon uh, geen boek meer naast uh, kon op de tafel. Zo beetje. Dus zo'n 11 inch dat, uh, dat, dat, dat is dan wel interessant. Of zo'n, hoe noem je dat? Zo'n zo Transformer Prime. In dit geval zou ik zeggen van... Uh, een uh, MacBook Air. Ja. En ook kijken naar de wifi-problemen. de kans 50-50 dat je, je ermee ja. te maken krijgt. In de collegezaal, dat, dat, dat, dat, daar is het wifi niet altijd heel sterk. Dus, uh, dus ik zou over een MacBook Air gaan. Ja, ik ook. Dat uh, zijn we het over eens. Doe uh, jij kijkt Vraag 2. Ja. Uh, hi, is het verstandig om te wachten op de iPad 3? En wat kan die allemaal? Groeten van <laughs> nice. Tom. Ja, Tom, als we dat wisten. Ja, ik, ik, ik zou op dit moment zeggen van joh, uh, als je hem niet nodig hebt op dit moment... en je bent niet van plan om hem tweedehands aan te schaffen. Uh, wacht, gewoon eventjes. Want ik denk dat er toch uh, volgende maand ergens uh, uh, het nieuws gaat breken... Dat er, uh, wat dat ding kan en of in ieder geval dat dat ding eraan zit te komen. Dat is bijna onvermijdelijk. Ik denk dat hij gewoon ergens in maart, eind nee. maart, misschien begin april of zo te koop is... Uh, wat kan die allemaal. Hij heeft het waarschijnlijk. Niet, core, ook, he? Hij heeft een nieuwe processor. Ja, quadcore of wat dan ook. Er is weer, weer wat. Uh, hoe noem je dat? Om, om, weer wat extra ja. geruchten. Hè? Want ze hebben weer. Want Apple heeft ook zo'n zo andere techniek. Een uh, soort 3D-processoren. Ja. Uh, en dan niet over 3D in <laughs> dat je eh, diepte ziet in je beeld, maar meer van dat een laag processor opgebouwd is uit meerdere lagen, zodat hij dus niet alleen meer lengte, keer breedte, maar ook een keer hoogte krijgt, zeg maar. Uh -huh. En dat uh, was vandaag hier een geruchtje van... dat het misschien wel in de iPad 3 zou zitten. Whatever, uh, hij heeft in ieder geval waarschijnlijk... gewoon een snellere, of bijna zeker... een snellere processor. Um, een dubbele resolutie beeldscherm. Daar is volgens mij ook iedereen het wel over eens. Uh, LTE, whatever. Daar hebben we niks aan in Nederland. Dus het is gewoon een, een, een nieuw ding van, van, van, uh, van Apple. En ik denk dat het voor dezelfde prijs... verkocht gaat worden als de iPad 2. En de iPad 2 voor minder verkocht gaat worden. Of dat de iPad 3, laat het zo maar even noemen... want de Apple kan het ook wel 2S noemen of 2 Pro of whatever... maar de nieuwe iPad kan ook wel eens 100 euro duurder zijn... en de uh, huidige iPad ook houden en 100 euro minder... zodat ze de gemiddelde prijs van de iPad gelijk houden. Want daar heb ik van de week wat meer naar gekeken... Uh, vooral via asimco.com. Uh, dat is een van de interessantste blogs... als je, als je statistische analyse wil volgen van Apple... Uh, ze zijn heel erg, hangen heel erg aan hun eigen prijspunten vast. Apple die, die, die, die, die doet niet zo vaak uh, uh, aanbiedingen oh, of uh, iets 100, 200, 300 euro verlagen. Gemiddelde prijzen van productgroepen liggen verbazingwekkend stabiel altijd. Dus dat is een, een reden om te zeggen van goh, uh, het is, er valt nog maar te bezien of die iPad 2 wel blijft in het huidige assortiment... als die iPad 3 er is. Uh, en als die blijft, dan heb je kans dat er eentje duurder is... en eentje goedkoper, zodat het gemiddelde prijs nog gelijk blijft. Ja. Dus... Uh... Dat zijn allemaal redenen wat mij betreft om te wachten. Want als die iPad 3 niet zoveel toffer is dat je er 200 euro meer voor wil betalen... maar wel een nieuwe voor 100 euro minder kan kopen. Klinkt een beetje een rare zin natuurlijk. Dan is dat alleen al een, een goede reden om te, om te wachten. En de, de, de markt wordt natuurlijk ook weer een tijdje overspoeld met tweedehands iPadjes. iPad 2's. Ja. En dat is nog steeds een hartstikke knap apparaat. Ik, ik bedoel, ik stoor me helemaal niet aan mijn iPad 2... Wat mij betreft is dat nog steeds een hartstikke fijne tablet. Maar zou jij, en... zou jij twijfelen als het een iPad 3 komt... met hoge resolutie, quad noem maar op? Om te kopen? Ja. Ach, ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar uh, dat komt gewoon omdat ik het leuk vind... en omdat ik me er altijd mee moei. Mm -hmm. Maar uh, als, als het enige is dat er een dubbele resolutie beeldscherm... en een nieuwe processor is... dan moet ik dat volledig gooien op... Uh, op fanboy uh, en dat ik het leuk vind om erover te schrijven of zo dat ik hem koop, want er is geen goede reden dan, wat mij betreft, om hem te kopen. Dat zou dan de reden zijn, hm. uh, denk ik. Uh, en dan is er natuurlijk nog het gerucht dat ze met een soort Transformer Prime model komen: hè? dat ze soort uh, ...omklapparen met toetsenborden, weet ik veel allemaal, daar geloof ik niet zo heel erg in. Ja, ik uh, ik dat zie wel. dat niet snel gebeuren, maar oh wel, we zullen zien. Dus ik zou zeggen, heb je hem niet nu nodig, wacht gewoon nog eventjes een week of wat en dan weet je in ieder geval meer. Ja. Mee eens? Mee eens. Ah, right. dan uh, is het weer hoog tijd om uh, op uh, stoppen te drukken. Waar kunnen mensen jou vinden komende week? Gewoon op het internet. TabletMagazine.nl, Google+, Martijn, Shell, uh, Twitter ook. Martijn, Shell, met CH. Met ch En ik ben Sam Rijver. Te vinden op Google+, uh, Sam Rijver. Of op sam.injebrowser.nl. Uh, stuur ons een mailtje, um, even kijken wat is dat? Martijn.tellersmagazine.nl. Uh, uh, in, info. Hè? Oh, info.tellersmagazine.nl, uh, sam.in je uh, Of via de Google Plus, uh, of via de reacties op de, op de post op onze website. Uh, meld je aan bij iTunes om de podcast te volgen. En dan probeer je weer een andere keer weer. Tot volgende week. Tot volgende week.